Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Deden ze in de regio's van de hoofdstad Kiev en de tweede grootste stad Kharkov. Daar zijn bij raketaanvallen tientallen doden gevallen, onder wie elf burgers en honderden gewonden. Bij de hoofdstad Kiev zou een onbekend aantal mensen gewond zijn geraakt. Het Russische leger lijkt Kiev steeds meer te naderen. Op satellietbeelden is een 27 kilometer lang konvooi te zien van gepanserde voertuigen, tanks en soldaten. De hele dag hebben onderhandelaars van Rusland en Oekraïne in Belarus gesprekken gevoerd. Het lijkt erop dat er nog geen sprake is van een doorbraak. Maar het eisenpakket van Rusland is wel bekend, zegt correspondent Iris de Graaf. Dat zou gaan om het zogenaamde naziregime van Oekraïne te, te veranderen. Oekraïne als neutraal land te bestempelen. En ze willen erkenning van de Krim als uh, Russisch grondgebied. Nou, dat zijn onacceptabele voorwaarden voor het Westen en Oekraïne. Dus het is nog maar de vraag of die gesprekken ook iets gaan, uh, gaan uithalen. De Tweede Kamer heeft vandaag een debat gehouden over de situatie in Oekraïne. De meeste partijen steunen de sancties tegen Poetin, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. Hem economisch en financieel raken waar je hem raken kan, daar is de Tweede Kamer in overgrote meerderheid het met het kabinet eens. En het was ook een historisch debat, omdat het... Een verandering in denken gaf te zien over het extra uitgeven van geld voor defensie. Zelfs linkse partijen steunen dat nu. De partijen zijn het eens dat er sneller geïnvesteerd moet worden in materieel zoals tanks en wapens. Er is een flink tekort aan schouwartsen in Nederland. Dat zijn de artsen die moeten vaststellen of iemand op een natuurlijke manier om het leven is gekomen. Om het tekort op te lossen, mogen regio's tijdelijk ook huisartsen, GGD-artsen en andere medisch specialisten inzetten. Het mag niet in alle gevallen, voor ingewikkelde zaken moet er wel een lijkschouwer bij zijn. In Rotterdam zijn posters voor de gemeenteraadsverkiezingen beplakt met stickers waarop teksten staan als White Life Matter... En landverraders. Het gaat om posters van Denk, de PvdA GroenLinks en 50Plus. Die partijen noemen het keihard racisme en doen aangifte. En dan nog het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgen wordt bewolkt, bewolkt en een graad of 7. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Let's keep it together keep it together fit together was een Future Suns. Uh, hij wordt uh, op een aantal uh, van die uh, internetradiostations en een aantal lokale radiostations toch al aardig uh, gedraaid. Uh, zeker bij Indie IndieXL had ik uh, begrepen. Dus uh, wat dat er gaat... Het uh, uh, is al een We zijn single. zijn er weer bij hoor. Bij ja, maar, maar, ja, maar <laughs> goed. Maar Wat ik, wat ik, uh, wat ik grappig uh, vind is dat dit al een nummer is wat eind 2021 is uh, verschenen. En uh, dus het is, het is nogal een tijdje onderweg in, in dat mm -hmm. opzicht. Um, waar denk je dat het mee te vergelijken is? Uh, Heb je het gehoord? Future Suns. Uh, ik was, stiekem was ik gewoon nee, aan het letten ze met zeggen, ze. Zeggen, okay. je, ze zeggen een beetje industrieel. Industrieel zit, zit er een laag Oh hier. Ja, ik hoorde een en, beetje sinds. Ook dat, ook dat. Als je industrial en sinds zegt, dan denk ik heel snel aan die patch Mode. Maar daar was het nou, niet Nou, dat is een beetje, wel een beetje het verlengde van. Maar het grappige is, is dat um, deze, mijn ja, deze leden um, elkaar hebben getroffen op het internet. Op Vandalism. Dat is vandalism? Vandalism. vandalism. Met de F? Ja, met de F. Zo'n Amerikaanse, ja. zo Amerikaanse muziekplatform. Ja. Ze hebben elkaar nooit in het echt uh, gezien en gesproken. Dan moet je maar een liedje kunnen produceren. Uh, maar wel uh, via het internet hebben ze het uh, een en ander uitgewisseld. Uh, dus één kwam dan met een deel van het uh, instrumentale ja. gedeelte. En de andere... Uh, en, Scurio, zo heet de, de DJ van de band. Dat is Robert Schuurman. Die zit er, erachter. Mm -hmm. Die komt het alkmaar. Dus ja, dan telt hij mee om ja. gedraaid te worden. Dus, uh, maar de, de, de, andere, de, de andere twee uh, komen uit Amerika. Dus, uh, dus ja, het is, het is uh, wel wat. We gaan zo dadelijk uh, weer uh, naar uh, Sven toe. Maar eerst draaien we nog eens een stukje muziek om de mannen boven even de gelegenheid te geven... dat ze weer naar boven of naar, <laughs> naar beneden moeten komen. Want, uh, maar we hebben, uh, ja, dat was vorige week, of, ja, vorige week of twee weken terug... hebben we iets over Kafka verteld... Ah, dat was twee weken terug, denk ik. Twee weken terug. Ja. Nederlandstalig uh, is het uh, nu. En het, uh, de aanleiding was... Uh, iets over het uh, vluchtelingenverhaal... Uh, wat uh, te vertellen, maar dan... door de ogen van de vluchtelingen zelf bekeken... hoe het uh, in elkaar steekt. En tegelijkertijd uh, dingen ze mee... voor een, uh, een theaterprijs. Van de EMG Smit. Ja, helemaal goed. Uh, en uh, dat komt toch, toch wel duidelijk... een beetje uit de koker van uh, Daphne Holsland. Want die uh, is een van de leden van, uh, van Kafka. En die had... Uh,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 Van elkaar ge ge ge ge. Goedendag en goede De wereld weer, want als je alles. Van boven naar beneden moeten lopen. En die is er dus nu nog niet. Oh, daar komt hij net. Die net lopen. <lacht> ja, is, het is uh, hetzelfde verhaal als uh, die twee keer uh, die bakjes koffie die ik op... Uh, Hetzelfde moment en met hetzelfde plaatje twee weken achter elkaar hebben gekregen. Dus dat vond ik ook zo uh, bizar wat, wat dat er gaat. Maar uh, inmiddels uh, zijn we weer zover voor het laatste blokje van twee. En uh, ja, Sven, ik weet niet. Uh, heb je ook nog. Uh, ja, ga, ga je nog iets van die EP spelen? Of, uh? Ja, ik, uh, ik, oh, oh, oh, sorry, ik ga er nog één ja? van de EP doen. Ja? En uh, ik dacht. Uh, ja, ik wou zeggen, ik ga ook nog een nieuwe doen. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want mijn EP is nieuw. Oh. Maar voor mij is mijn EP natuurlijk al wat ouder... omdat ik die muziek al uh, eind 2020 heb opgenomen. Oh, dus je hebt nog wel een verrassing voor <laughs> ik, ons uh, in peto. Ik dacht, ik vind het leuk om ook een unreleased... Uh, ja, kijk, daar zijn, we, al, zijn Oeh, we altijd voor. Van, um, van die EP, welk nummer uh, ga je zo dadelijk uh, spelen? Uh, dat, dat gaat Love Out Loud worden. Mm -hmm. um, en ik, maar ik wil eigenlijk eerst die ander spelen. Is dat oh, goed? Dat, dan, gaan we eerst, <laughs> dan gaan we eerst nog de nieuwe song... die ja. nog nergens te horen is, maar dus, dus hier. En hoe heet die dan? Die heet Easy. Easy. Easy yes. Okay. All naked on a Tuesday night, eye to eye, lost in each other. I never knew that I could get so high.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 And Just follow the flow Love is easy, honey You make it easy For me Before you my love was good. Cause you're all leuk als we nieuwe songs uh, hier mogen, mogen begroeten songs. ja en deze is inderdaad wat, um, wat positiever ja zeg yes, <laughs> dat ja. ja. ja. uh, hier heb je even het pad van de melancholie even verlaten ja, ja. ja dat klopt ja dat is wel inderdaad wel uh, dat had ik nog niet eens over nagedacht heb maar daar we het natuurlijk net over nee. gehad dus ja. Um, ja dit is een uh, ja, wel, wel, wel een love song ook ja. Uh, mm -hmm. maar um, ja het is wel heel erg uh, van de positieve kant ja, ja. Nou, de laatste voor vanavond. Ja, ja, ja. ik zit nog heel even mijn uh, ja? gitaar een beetje... En uh, uh, die is uh, dus wel uh, terug te vinden op uh, ja. Filled with Gold. Ja, dat, uh, dat is mijn derde single geweest. En um, die doet het ook aardig op Spotify. Dus daar ja. ben ik heel erg blij mee. Volgens ja. mij um, heeft hij vandaag de 250.000 streams gehaald. Zo. Dus, wow. dat, is best wel, dat is best wel veel. Daar ben ik best wel trots op. Ja? Ja. Um, dus ik dacht, uh, ik doe die als laatste. Ja. Hoe, hoe is dat uh, ontvangen dan? Want uh, heeft dat dan, uh, dan moet dat nummer toch een bepaalde impact uh, hebben gemaakt... bij de mensen die uh, uh, op Spotify dat uh, zitten te beluisteren. Want ja, anders ik, gebeurt ik dat niet. Ja, ik heb geen idee hoe dat, hoe dat precies zit. Maar ja. hij is dus um, in de Easy on Saturday mm. um, oh, ge oh, ja. gestopt... Ja. Um, en nou ja, dat is een ja, playlist met ongeveer 100.000 uh, likes. Ja. En um, dus ja, daar, daar haal, je best wel, haal ik best wel veel uit. Ja. En dan hoop ik natuurlijk uiteindelijk dat er mensen zijn die dat lijstje opzetten. En dan denken: Oh, hé, hey, dat vind ik een leuk nummer. En dan dat in hun eigen lijstje zetten. Want, ja. dan, want dat is de bedoeling. dan zijn het echte ja. mensen die. Uh, ja. Uh, ja. ja. Die uh, nou naar je muziek... Heel komen misschien. Nou ja, inderdaad. Die week. uiteindelijk uh, <laughs> misschien fan worden. Dus dat is, dat is uh, uiteindelijk natuurlijk het doel. Maar het is ja. superleuk. Uh, om die support van, van Spotify te krijgen. En ik had het net ook even met Quirina uh, behind the scenes over. Dat, dat geeft mij ook wel heel veel vertrouwen... voor, voor het volgende wat ik weer wil, wil gaan uitbrengen. Want ja, ik heb nu... Um, als ze, bij Spotify heb ik het idee dat ze me in ieder geval wel, wel volgen. Dus ja, ja. op het moment dat ik iets uitbreng... dan geven ze het in ieder geval een kans, denk ik. En dat, dat is... Uh, dat is heel fijn uh, ja. in deze tijden van muziek uitbrengen. Dat Spotify uh, denkt van nou die... Uh, ja, d -d die kost... Sven Ross die moeten ja, ja. we in de gaten gaan ja, houden. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Goed, hier is die. Uh, de, de, de single die ook gewoon het laatste uh, EP uh, afkomstig is. Yes. chest Chester, breath in my neck, passing back and forth, a living light. A pause is enough to follow the love. We can live a lifetime in a night. when words don't fit we can say it with our fingertips we don't Her in sync, I sink in her skin. I care about her more than she could know. Ja, Dat was hem. Sven, Ros, uh, die hier uh, bij ons in de studio is uh, geweest. Ja, voor uh, wat ja. zeg jij? Wat? Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja. Het is altijd leuk als, als, je, als iemand uh, geweest is. Ja, top. Ja. Uh, we gaan zo dadelijk nog even, nog even een afsluitende babbel doen. Dat, dat doen we zo. Maar we moeten nog ook uh, even wat andere plichtpleging. Want er zit nog een telefoon gesprek aan te komen ja, ja, ja. Uh, en uh, dit is uh, een van de bandleden die ermee ophouden uh, een band die er ook mee ophoudt een afscheids EP ja een <laughs> ja, de, afscheid, de, de, de enige EP die ze uitbrengen is ook meteen het uh, laatste de uh, laatste uh, EP die ze uitbrengen uh, het, het zit heel dubbel op eigenlijk ja. dan word je blij gemaakt en tegelijkertijd maar uh, de band is een beetje vergelijkbaar met Pom aha uh. Pom Pom Pom ja uit Amsterdam. Die, uh, maar deze band die komt volgens mij uit Haarlem. Mm -hmm. ja. Ze heet The Penthouse. En dit was een van de singles uh, die op die EP uh, Fool's Paradise, toepasselijker kan het haast niet uh, in <laughs> deze tijden, uh, is uh, I'm Not Your Bunny Honey. En toevallig ja, is dat ook niet zonder een uh, bepaalde reden. Want we hebben uh, Joan van Penthouse aan de telefoon. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Ja, uh, want uh, Kirina en ik uh, zitten elkaar zo aan te kijken. En eigenlijk uh, bijna met een beetje tranen in de ogen. Goh, mooie bent. Gaan een EP wow. uitbrengen. En ze gaan erin... Nee. <laughs> wow. stoppen wow, dus, wow, uh, <laughs> ja. uh, wacht even voordat, uh, voordat we daarover beginnen um, uh, want, want ja dit, dit dateert alweer van 2020 volgens mij dit nummer ja klopt dit komt uit de, uit de eerste lockdown van Nederland de echte, echte lockdown lockdown ja. Ja, dat klopt. Dat is echt al een tijdje geleden. En dat hadden we toen thuis opgenomen. En dat ja. jou toen volgens mij ook. Ja, ook... klopt. Klopt. Want ik was een van de eerste geloof ik ook. die, ja. die Wat dat ik denk, vet cool. beetje uh, leuk. Dus uh, <laughs> ja, hebben jullie, uh, want uh, ook uh, Kirine en ik zaten al zo van, uh, hebben jullie wel eens de vergelijking gehoord van Pom, Pom, Pom, Pom, Pom uit Amsterdam? Ja. Grappig dat je dat zegt, want de bassist is dezelfde ja. Ah, we hadden net van: ja, is die, is die gast met de kudetjes niet van pom? Ja, absoluut. Ja, ja super tof. Ja. Is dit ook een, ja, een beetje een brutale vraag? Misschien. Maar is dat Pom is best wel succesvol? Is dat een van de redenen. Hadden jullie daarvoor eigenlijk al besloten om te stoppen met Penthouse? Of, of heeft het uh, meegespeeld? Nee, maar je kan wel zeggen dat het daar wel aan heeft meegewerkt. Mm -hmm. Iedereen heeft het gewoon super druk met andere dingen school. Mm -hmm. en school. Ja. Nou ja, Michael heeft het natuurlijk ook druk met Pom. Ja. Maar het is allemaal voor ons ook weer heel leuk om te zien hoe dat dan uitpakt en zo, want je, je kent ze natuurlijk en dan ja. heb je hey, zelf ook andere projecten dan? Of, of de andere bandleden? Hebben jullie zelf ook andere projecten? Dus jij en de andere bandleden buiten Michael? Ja, ja, ja. ik ben net een nieuw project begonnen met mensen van mijn school dan. Mm -hmm. En uh, Zweder, de drummer, die is volgens mij ook allemaal dingen aan het doen. En Max, de gitarist ook. Maar ja, dat is allemaal nog een beetje onder de radar natuurlijk, dus ga ik geen uh, dingen over verklappen. Moet je ook niet maar doen? We zijn wel allemaal muziek aan het maken, dus dat is ah. in ieder geval toch. Ah, Oké, okay. dus. Uh, en uh, dat, dan is het ook nog uh, de, de vraag of dat in uh, ploegverband is of solo. <laughs> uh, vanuit mij? Of ja, af... van jou. Van jou kan. Laten we het uh, maar even op jou betrekken dan. <laughs> ja, nou, ja, ik ben mijn eigen ding een beetje gaan doen. Maar ja, ja. Ik, net als in Penthouse, ik ben gewoon een uh, zangeres die wel van een beetje alternatieve rock houdt. Ja. Dus de hm. muziek die ik ga maken is wel in de alternatieve hoek weer. Ja. Maar ja, niet met de mensen van Penthouse. Nee, nee. Uh -huh. nee maar um, met andere leuke mensen. Ja. Ja, um, is het ook zo dat jij uh, schrijft, uh, de song schrijft voor, voor de band? Voor de band? Nee, dat is echt een team... Teamwerk, dus iedereen levert echt zijn eigen deel aan eigenlijk. Dat is wel heel cool. Mm. Dus je zou kunnen zeggen, ja, iedereen doet een kwart en ik schrijf dan de tekst en de zang en... Uh... Ja, zo draagt iedereen zijn steentje bij. Ja, want uh, die, uh, die, uh, die single die we net hebben gedraaid uit 2020... I'm not your bunny, honey. Want ik zei uh, ja. toen ik jou uh, eerder interviewde... I'm not your honey, bunny. Maar toen zei jij... Nee, <laughs> dat is niet goed. Het is uh, precies ja, andersom. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, want het ging ergens over, geloof ik, toch? Het uh, ging over uh, dame, uh, de heren die de door de damesbril of andersom. Ik weet het niet meer precies, maar daar ja, kwam het in het kort dat, op neer. Dat ging, uh, dat ging inderdaad wel ergens over, ja. ja. Dat was elk liedje misschien, maar... Ja, uh, <laughs> ja klopt. Over verwachtingen ja. van iemand... Ja, die je dan niet per se... waar je niet aan wilt voldoen... of ja. niet kunt voldoen. Ja, dat was het. Dat was het. Ja, nou weet ik het zeer. Um, want, want die, die meest recente single... die we zo dadelijk gaan horen... die, die had uh, wel ook een bepaalde lading... en jullie hebben bewust gewacht... op 14 februari, volgens mij. Ja, ja. ja, dat vonden we wel leuk. Maar ook een beetje naar onze. Ja, want we zaten natuurlijk heel erg met van. We wisten dat we gingen stoppen. Dat hadden we ook al aangegeven. Uh, voor de oplettende mensen op social media en dan. Maar ja, dan ga je toch nog wat uitbrengen wat super verwarrend en raar is. Mm. Dus dan dachten we eigenlijk een beetje als liefdes... Als, als, als ode aan onze fans. Van nou, dan doen we dat op 14 februari alvast de single. Voordat yeah. we onze EP uitbrengen. Maar ook omdat, nou ja, veel dingen. ...in dat liedje wel echt te maken hebben met de, de liefde, ja. hm. Dus uh, vandaar, ja, ook ja. in februari. Nog even over dat stoppen. Hoe uh, reageerde die eigenlijk die achterban? Teleurgesteld? Ja, nou, ja, of Verward maar, Verward ook nog? Ja, want heel veel mensen <laughs> snappen volgens mij niet helemaal dat we gestopt zijn. Dat het ook, ja, gingen jullie nou stoppen of niet? Want jullie trekken opeens muziek uit. Dus ik, <laughs> ik zei, oh, dat hadden we echt beter moeten doen. ja. Maar ja Natuurlijk ah ja. vinden mensen het jammer en vinden het zelf ook super jammer. Dus. Ja. ja, wat, wat uh, Henk, kijk, uh, nog voordat we de uitzending ingaan. Uh, jullie zijn er ook niet uh, van af uh, te bewegen. Ook niet als de grote Spotify's uh, van de wereld zoals uh, Sven daarmee te maken heeft uh, uh, beginnen uh, bij jullie. Uh, Leuk liedje, zouden jullie nog meer willen doen? Dat je dan zegt, nou dan, dan moet je volgens mij wel heel sterk in je schoenen gaan staan, denk ik. Of niet? Ja, nou... Ja, weet ik niet. Muziek maak je natuurlijk in eerste instantie omdat je het leuk vindt. Ja. En ja, zoals ik al zei, we stoppen allemaal niet met muziek maken. Maar wel in deze vorm. Ja, uh, wel overwogen zei je ook uh, voordat we de uitzending ingingen. gingen. Ja. Ja. Uh, is dat een proces uh, geweest? Uh, ja, we hebben natuurlijk een tijd lang... Um, nou, we waren heel goed bezig. We hadden superveel nummers geschreven. We heel vaak opgetreden. We hadden eigenlijk van alles gepland staan. Ook uh, het EP dat we zeg maar gaan uitbrengen nu. Mm. Hadden we al opgenomen eigenlijk. En toen kwam daar de lockdown. En uh, toen viel dat allemaal een beetje in het water. Dus, uh, ja. Toen kregen we het allemaal gewoon druk met andere dingen. En toen dachten we ook van, ja, gaan we dan nu iets uitbrengen? terwijl we niet live kunnen spelen voor mensen. Mm. Maar dus in ieder geval... In, ...inmiddels zoveel tijd overheen gegaan... ...dat het uiteindelijk dan zo is gelopen, maar we zijn... Uh, ja, we houden allemaal nog superveel van elkaar... en ik vinden het tof om te zien wat iedereen aan het doen is. Het ja. is dus, uh, okay. dus niet dat er een soort uh, heftig spicy ruzieverhaal nee. is hier voor jullie. Nee, nee. De, de, de, de, de, de Juice-channels hebben zich nog niet gemeld, dus... Uh, nee. <laughs> um, even over die, uh, die laatste single die jullie... Uh, dus de meest recente single die jullie hebben uh, uitgebracht. Uh, ja. Uh, ja, want daar zat ook een bijzonder verhaal aan vast. In ieder ja. geval. Liefde is cool. niet wat het lijkt. Nee, het zit eigenlijk nooit in mijn hoofd, denk ik. Hm? Maar het is wel leuk als je naar uh, Why luistert. Um, dat is eigenlijk een soort vervolg op het verhaal wat wordt verteld in Low. En dat was onze debuutsingel. Hm? Waarin het dus, uh, zoals altijd, weer eens misloopt in de liefde. En dat je uh, die persoon eigenlijk niet kon vertrouwen in je relatie. Had. En in Why ging die relatie eigenlijk verder... Terwijl je wist dat er iets niet goed zat. En dan krijg je dus heel erg de twijfels: van, hmm, waarom doe je deze dingen? Kan ik jou wel vertrouwen? Waarom, waarom doe ik dit zelf? Ben ik nog wel eerlijk in deze relatie en andersom? Ja, dus, ja dat is als het een beetje duidelijk is, een soort van waar het over gaat. Ja. Uh, de EP die heet Fool's Paradise. Wanneer komt die? Ja. Maandag. Aha. Aanstaande maandag, 28 februari. Dus twee weken na deze single die we zo dadelijk uh, gaan horen, uh, komt dan ja. dus het saluut van Penthouse. Ja. The De overvraag. De overvraag. Het hele bittere eind. <laughs> Goed, ja. dan, gaan we, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is Penthouse met Why. Well, Why did you expect I'm nothing but up? Well yeah, I told you from the start that I'll be messy I'll be messing with you. It's so hard to see, communication is key. Love's gonna strike right, you But at least you can say that you tried Het zijn bekende in ieder geval uh, voor, uh, voor ons dan, voor 3 voor 12 Noord-Holland. Want vorig jaar hebben ze nog... Uh, de popprijs van Amsterdam. En ja, en toen kon dat nog net allemaal uh, doorgang uh, vinden. de ah, winnaars. Ja, en zij waren de winnaars. En dit is uh, hun nieuwe single uh, die morgen uh, te horen is ja. en op verschillende platformen. Over platforms. de popprijs gesproken, hou onze website in de gaten. Oh, ja. we hebben binnenkort nieuws. Ja, uh, wat over de Popprijs Amsterdam hè, in dit mm -hmm. geval? Um, dat uh, ja, en de Flotlines is er dus een van. Bright Lights, Long Lights, morgen uh, op allerlei streamingsdiensten en weet ik allemaal wat uh, te zien. Wanneer begint die Popprijs trouwens van Amsterdam? Ehm, um, eens even kijken. Maart. Maart? Ja. Yeah. Dat, uh, gaat haast, uh, ja, dat gaat haast uh, synchroon met uh, een andere popprijs... Uh, uh, die ook hier in de buurt plaatsvindt. Namelijk de Rob akda woord Want ook ja. die uh, gaat van start. Ja, uh, en binnenkort ook nog de finale van de Amsterdamse popprijs. Ook dat nog. Dus, dus. we hebben het terug. Ja, ja en uh, dan kijk ik ook weer even Marcus met een scheve oog aan. Want die moet dan op 5 mei uh, weer ergens uh, gaan staan voorbij bevrijdingspop. Want dan zal dan ook wel weer een band uit die Rob Agda-woord-cyclus... Uh, uh, naar voren gaan komen. Maar bij het hoofdpodium is Marcus nooit te vinden. Die staat meestal ergens bij. Wat is dat ook weer? Het Jupiler-podium, toch? Ja, zie je. Dus daar, daar vinden we hem dan. Maar dat is 5 mei. En de winnaar van de Rob Akda woord is altijd traditiegetrouw. De opener van bevrijdingspoppen. En dat gaat... Toch, als het alles weer goed gaat... weer plaatsvinden. Laten we er voor onze scennetje maar van gaan. Ja, laten we uh, kijken. De, wat, de omikron houdt het in ieder geval niet tegen. <lacht> het enige wat nu nog... Nou, nee, goed, daar hebben we het uh, alle halverwege deze avond al een paar keer over gehad. Maar goed. Uh, Sven, want uh, we, uh, yes. we hebben hier nog uh, gelukkig in de studio zitten... Uh, over het uh, melancholische kant van jou komen we zo op. Maar wat mij ook opviel was uh, een rijdende EP-tour. Ja. Uh, want uh, hoe ben je op dat idee gekomen? Uh, nou, dat, dat sluit ook wel mooi aan op wat je, wat je net nog vertelde. Dat het ja. allemaal natuurlijk wel een beetje onzeker is geweest afgelopen tijd. Uh, en ik had mijn release show gepland op 4 februari. Mm. Uh, in principe. Ja. En dat was nou ergens vorig jaar september of oktober hadden we dat gepland. Mm. Met het idee van nou, dat zal wel goed komen. Maar in december begon ik hem toch een beetje te knijpen. Dus ik dacht, nou ik... Uh, ik ga die EP niet nog een keer uitstellen. Ja. Als ik dan geen release show kan spelen... dan probeer ik het op een andere manier. Ja. En dan vinden we wel een weg. Dus toen had ik dat plan bedacht. En toen dacht ik in januari... hadden we de release show verplaatst naar 4 maart. Toen dacht ik, ja, doe het gewoon allebei. Dus dat was eigenlijk, <laughs> ja. Dat was eigenlijk de Ja. De maar uh, die, release, uh, die uh, release show... die heb je gedaan inmiddels, toch? Ja, ja, ja. dat was afgelopen zondag. Ja, want ja. ik had vorige week... Uh, eind van de week de, de release van de EP. De mm. digitale release. En dan ja. volgende week mijn release show... Dus ik heb een uh, soort van, nou, dit, de, ik zei het al toen ik hier binnenkwam lopen. Dit is voor mij precies in het midden van, uh, van mijn release. Ja, uh, uh, ja delen. Dus dat is ideaal. Is het, ben je gewoon in een busje gestapt en ben je bij verschillende adressen uitgestapt? Ja, ik had, of, ik had het op, uh, op social media gewoon uh, gezegd: van, Nou, ik, uh, ik wil uh, dan en Dan kom ik langs. langs. Ja, en, dan. Uh, ik had vier tijdvakjes gemaakt. Mm -hmm. Ik heb het wel uh, uh, um, beperkt tot West-Friesland, waar mm -hmm. ik van oorsprong vandaan kom, want anders werd het wel heel ver rijden. Ja. En uh, ja, ik ben met een vriend van mij... Uh, zijn we door West-Friesland gereden. We hebben... Uh, vier... Boven Karspol zo'n beetje. Ja, en, uh... boven Karspel, Enkhuizen, Grotebroek. Werverzoog, Fenheizen, ja. Hem, Hoogkarspoort. Ja, Werverzoog is de plaats waar iedereen een schouten vandaan komt. Ja, ja, ja. En ze woont in Hoogkarspoort en daar kom ik vandaan. Daar of kom jij vandaan. vandaan. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk nog dorpsgenoten. Het is even een hele ja, door... een soort van. Dor maar <laughs> ik ga niet meer de eerste strijken hoor. Want... <laughs> nee, maar dat, dat, dat lijkt me ook heel speciaal dat je dan door zo'n gebied heen rijdt. En dat er toch mensen zijn die dan zeggen: van... Nou, kom maar even bij mij langs om, om wat, wat te spelen. Want ja. Je hebt die ja. aankondiging gedaan. Je mensen moesten zich vooraf bij jou melden. En dan kwam ja. jij op een gezet tijdstip bij, bij ze langs. Ja, Zo was precies. Het, he? ik, had, ik had twee uh, ja, routetjes aangegeven van hoe ik zou rijden. Mm -hmm. Welke dorpjes ik uh, mm -hmm. op welk tijdstip lang zou rijden. Um, dus mensen hadden twee opties die ze konden kiezen. En dat is eigenlijk best wel goed. Graag iedereen die wilde, die, um, die uh, is aan bod gekomen. en. Um, uh, ja, um, ik heb voor deze EP eind 2020 een crowdfunding gedaan. Dus dat mm. is echt alweer heel lang terug. Maar er waren ook ja, wat mensen die um, als tegenprestatie een, een plaat kregen. Dus daar ben ik ook langs gegaan zondag. En dat was heel leuk om die uh, zo persoonlijk te kunnen geven. En, uh, en ik heb bij iedereen uh, de allernieuwste song Golden Hour gespeeld. Aha. Dus uh, ja, het was ja. super tof. Ja. Uh, dan nog iets uh, wat je losliet uh, bij, bij, uh, bij je songs. De melancholische kant. Ben jij een, uh, een melancholisch ingesteld mens? Um, ja, ja, dat, ja, dat ben ik wel. moet bijna ja? wel, uh. ja? <laughs> ja, ja, ik denk dat het wel wat. Ja, dat is wel wat minder nu. Ja. Um, uh, dat, ja. Maar ja, ik vind dat wel lekker eigenlijk ook. Ja? Ik denk ook helemaal niet dat dat per se negatief hoeft. Hoeft niet, nee. Dat nee. Hoeft niet. Uh, wat, nou, laat ik het anders zeggen. Wat is er zo mooi aan melancholie? Kan je erin verdrinken, Want we hebben een paar weken geleden hadden we Bo Manning. Die zei, ik woon erin, zegt hij. <laughs> dus, ja. Nou, dat, dat vind ik wel wat vergaan. Ja. Ik denk dat het op zijn tijd gewoon wel... Het zet dingen ook wel in perspectief. Um, en ja, melancholie, Ik vind het ook altijd best wel een beetje een vaag begrip. Zo van, ja, wat betekent het nou eigenlijk? Maar ja. ik vind het... Ja, ik, ik ben best wel een nadenker. En dat is, dat is best wel leuk, vind ja. ik eigenlijk. Heeft ook zijn nadelen, hoor. Ja. Maar ik, uh, ik kan me soms best wel gewoon uh, dat ik lekker ja gewoon even maar nadenken ja. en, en tegelijkertijd voelen dat is meelopen ja, ja. toch? Nou, ja ja. dat nadenken, is voelen. Voelen. Goeie, nou. ja. Nadenken en voelen. Ja, ja nou, Ik ben ook lichtelijk. Zo ingesteld. Ja. Ja, ik, het is wel moeilijk, moeilijk om dat uit te leggen. Ja, maar zo, ja, maar zo, maar iedereen, hek... iedereen herkent zich daar ook wel. Ja, ja zeker ja. iedereen in de muziek. Iedereen ja. in de muziek ja. heeft wel iets melancholisch... of emotioneels ja. na het ja. uh, ondernemerschap. Maar dat had ik dus ook met het afluisteren van de EP. Uh, ik denk, ja, het is... Het is het spreekt mij aan, want anders dan... Uh, ja. nou, van, ja, maar dat is dus perfect. Als nou. mensen die het luisteren een beetje dat gevoel kunnen uh, krijgen... wat ik had toen ik het schreef. Want ik ja. voelde me heel fijn toen ik dat schreef. Ondanks ja. dat het soms gaat over dingen die misschien op het eerste gezicht... niet zo, uh, niet zo mooi zijn. Dat is ook trouwens, de, de EP-titel komt daar ook vandaan. Ja. Dat in principe alles wat op het eerste oog misschien negatief lijkt te zijn... hoef je helemaal niet per se negatief naar te kijken. Want er is ergens wel een stukje goud in te vinden. Dus filled with, filled gold. with gold, ja, ja. Ja. Mm -hmm. uh, nou, uh, da Daar heb je dan ook inderdaad wel heel goed over nagedacht... om uh, ja. dat uh, op deze manier uh, te doen. Ik um, hoorde zelfs een LP is gold. Ja, ja, ja, ik dacht dan ga ik het goed doen ook. Dus mijn plaat zelf is ook goud. <laughs> ja. mm -hmm. oh, dus dat en Filled with gold komt ook terug in, uh, in uh, een van de liedjes. Ah, dus dat er zit er ergens een songline, zit die, ja, Daar hij zit hij ergens in. in verstopt. Ja. Oké. Okay, uh, um, ja, want, want uh, nou ja, over dat uh, me melancholische verhaal. Maar uh, ben jij dan ook een soort, een soort, filosoof ook? Oh ja, zeker. Ja. ja steeds meer ook. Ja? Ik vind het heerlijk om lekker diep op, op dingen in te gaan en dan ook. Vragen te stellen dat je denkt van, ik hoor dat best wel vaak van, oh nou, zo, daar krijg ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Of, of ook mm -hmm. juist soms van, mm -hmm. wat, ben nou, wat ben je nou aan het doen? <laughs> zo, ja, ja, is, ja. Uh, dat is. Um, maar heb je filosofen die je leest dan? Nou, dat valt dus eigenlijk wel mee, maar misschien moet ik daar eens in duiken, want ik denk dat het, dat is ook wel een beetje een. een uh, ja, ik denk dat, dat ik dat ook wel. Uh, ik herken met dat soort dingen heel veel van mijn vader. Mm -hmm. Eigenlijk is hij juist helemaal niet zo'n prater of zo, maar mm -hmm. hij heeft wel een soort van die, dat aangewakkerd bij mij. Dat ik bij alles wat ik zie, me afvraag: oké, okay, wat, wat moet dat eigenlijk betekenen? Of wat, mm -hmm. wat is het? En dat is eigenlijk als songwriter ideaal, want Zeker. dan heb je zoveel aanknopingspunten. Ja. Ja. Um, maar ik ben nou alweer je vraag vergeten: <lacht> of je filosofie <lacht> leest? Nou oh ja. ja, filosofie <lacht> leest. Uh, ja, nee, om... maar dat is misschien wel eens leuk om te doen. Ja. <lacht> ik, ben op zich wel, ik ben op zich wel een lezer. Mm -hmm. um, maar ik, ik heb ook wel Ja eh, als je een, een, Soms worden ook wel Bepaalde mensen die iets gezegd Hebben soort van op een voetstuk gezet Waarvan ik denk van ja maar op zich Kan je zelf ook dingen bedenken ja. En dan hoef je niet per se, je kan wel geïnspireerd raken, maar mm -hmm. dat heilig verklaren van wat iemand ooit heeft gezegd, dat vind ik altijd een beetje. Uh... Is, vind je dat gevaarlijk? Ben je dan toch weer te nuchter in, uh, in, in die dingen dan? Of? Nou ja, die nuchterheid zit wel. Uh, ja, want dat is het hè? He? Ja, ja, ja, dus misschien heeft dat er <laughs> wel mee te maken. Ja. Ja, uh, van uh, jongens, doe maar gewoon, uh, dan doe je al gek uh, genoeg. Als het ware, <laughs> toch? Ja, nou moet ik zeggen dat dat ook wel erg een erge cliché is, zo. Ja. Dus. <laughs> Uh, nou ja, goed. In ieder geval, uh, de, de, de, er zit dus nog een fysieke release show in komend weekend, geloof ik. Ja, ja, ja volgende week vrijdag. Volgende week is vrijdag. Het. Ja, ja, dus uh, we hebben nog um, acht dagen te gaan. En ja, daar, daar heb ik echt heel veel zin in. Is dus dat een uh, thuiswedstrijd eigenlijk dan, nou? of ja, thuiskomen? Ja. ja, dat is. Het is in Enkhuizen. Um, dat is niet zo gek ver van uh, waar ik vandaan kom. En ik heb ja, daar is het voor mij. Uh, mijn, mijn eerste paar uh, optredens uh, ooit zijn daar ook geweest. En. Um ja, ik, ik heb daar heel veel zin in om, om daar, uh, daar te gaan spelen. Ik weet niet trouwens, hoe zitten jullie uh, volgende week vrijdag? Want uh, ik heb nog een plekje. Uh, uh, volgende aflijf, week vrijdag, vredag, uh, weet ik nou ik, ja. We uh, uh, hebben een record release show. Ja, Voor mij is het ja, denk ik toch een beetje te ver weg. Over, ja. dus, uh, ja, te ja. ver weg. Nou, ik speel vast uh, nog een keer iets meer in de buurt. Ook echt tegenovergestelde. Ik ga naar vieze punk luisteren. <laughs> oh, oh, nou. <laughs> oh, nou <ja. laughs> oh, maar maar dat vind ik wel toch aan jou, jullie. Jij hebt echt jouw spectrum is zo breed. Ik vind dat wel te gek. Want ja, ik heb dat zelf dus veel minder eigenlijk. Nou, maar dat, dat... Is dus, dat, dat is een beetje dat filosofische achter. Nou, Als je ja. iets hoort, dan probeer je te begrijpen... wat betekent dat voor iemand. Ja, goed. Ja. Nou, <laughs> dat is ook eens uh, iets. Vond, uh, we vonden het uh, leuk dat je geweest bent. Uh, ik vond het ook leuk, dankjewel. Ja. Dus uh, heel veel plezier de komende tijd, denk ik. Met uh, met anders. Ja. Um, want dat brengt ons weer op het volgende, filosofisch... Mm -hmm. Uh, het verhaal van Frans de Blaak. Oftewel Francis Helman Black. Want, uh, het is een, een van je favorieten. Nou, uh, niet, ja, hij heeft muziek achtergelaten. Schijnt. Hij is vrijwillig verdwenen. Zo uh, moet ik het uh, vertellen van uh, Frank Bond. Mm -hmm. En uh, ja, er is een muzikale nalatenschap. En die mag hij uh, van de familie mag hij verder afmaken. Want die man heeft dus muziekstukken achtergelaten. Mm -hmm en uh, Frans de Blaak Francis Almond Blake dat is uh, onder uh, de naam waar, waar hij het uit heeft uh, gebracht is een muzikaal poëet en filosoof Hey. Ja. Uh, maar hij, uh, ja, hij laat weer wat van zich horen. Tenminste uh, muzikaal uh, dan. Hè. De muzikale nalatenschap na gaat uh, gewoon nog door. Uh, die komt uit uh, een nieuwe single. On Darkness van Passages. Die in april wordt gepresenteerd. En daar sluiten we deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedkogel mee af. Dus. Hartstikke mooi. Goed, uh, we gaan hem afsluiten. Dit is uh, de, de nieuwe single die morgen dus uh, gaat verschijnen. Van Francis Alban Blake. Het nummer dat heet On Darkness. Tot volgende week, dag.